7 uur. Renate Evers met het NOS-journaal. Rond 6 uur had ongeveer 48 procent van de kiezers gestemd. Dat blijkt uit cijfers van onderzoeksbureau Ipsos Sinovet in opdracht van NOS en RTL. De opkomst is vergeleken met de Tweede Kamerverkiezingen van 2010 iets lager. Toen had rond 6 uur 50 procent van de kiezers gestemd. In 2010 ging uiteindelijk 75 procent van de kiezers stemmen. De verkiezingen verlopen over het algemeen goed, zegt de kiesraad. Er zijn tot nu toe alleen wat kleine incidenten gemeld, zoals stembureaus die niet op tijd opengingen, ontbrekende stembussen of stembiljetten. De Russische premier Medvedev vindt dat de drie leden van de punkband Pussy Riot vrijgelaten moeten worden. Volgens hem is een langere straf niet productief. De drie vrouwen zitten al meer dan vijf maanden vast. Ze werden opgepakt omdat ze in een kathedraal in Moskou een anti-Poetin lied hadden gezongen. Ze werden vorige maand veroordeeld tot twee jaar strafkamp. Hun hoge beroep dient op 1 oktober. Wereldwijd is geprotesteerd tegen de arrestatie en veroordeling van de leden van Pussy Riot. Twee van de zeven Nuon-medewerkers die vanochtend gewond raakten bij een reeks explosies liggen nog in het ziekenhuis met brandwonden. Rond half negen waren er ontploffingen in een hoogspanningsinstallatie op een terrein van Nuon in Velsen Noord. De oorzaak van de explosies is nog onbekend.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 Het weer vanavond vanuit het westen buien in de kustgebieden kan daarbij vannacht onweer voorkomen. Morgen wordt het in de loop van de middag droog, maxima dan rond 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Je onderneemt met passie. Of je nu creëert of adviseert. Je bent er altijd voor je klant. Op kantoor of uh, onderweg. Doe je werk ergonomisch. Altijd een goede werkhouding. HP zorgt voor de perfecte werkplek voor ondernemers... met krachtige notebooks en desktops met ergonomische accessoires. Nu wel heel voordelig met de HP Back to Business Deals. Bekijk nu alle HP Back to Business Deals op buydirect.com/HP. Het jaar heerlijk afsluiten voor uw medewerkers? Geef ze met kerst de Nationale Dinersheck. Deze is onbeperkt geldig en heeft meer dan 2000 aangesloten restaurants. En gaat u nu naar slash zakelijk dan maakt u kans op een culinair avondje uit...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 Dames en heren, goedenavond. Voor het geval het u even was ontschoten... onze gasten was in de jaren zestig een gevierd zwemster... die in de jaren zeventig bekend werd als de warmste politica van het land... die namens de VVD jarenlang het landsbelang diende... en nu namens Omroep Max over de hele wereld reist... en zich met geestdrift laaft aan de zeden en gewoonten van andere culturen. Hier is Erika Terpstra. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 12 september... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Erika Terpstra, leuk dat je er bent. Dat vind ik ook, en wat een aardige introductie. Ja, ja, dat ja. kan Joost Prins altijd heel charmant doen. Duimte ja. gewoon. Ja. Je komt vandaag van de 50-plus beurs. Ja. Vorig jaar waren daar wilde tafereelen met dranghekken... omdat Erika Terpstra kwam. was het iets... Uh, het, het, was erg, het was erg gezellig. Was erg gezellig. Ja. Ik stond uh, bij, de, bij de stand van Max. en Die heeft een heel soort theateropstelling. En, uh, waar, waar mensen dan kunnen bingo spelen. En, en waar demonstraties met dansen worden gegeven. En ik mocht mijn uh, DVD signeren. Uh, mede als, als reclame voor de nieuwe voor de serie. serie. Ja. Ja. En Want, wat was er gezellig aan? <laughs> ja, het is allemaal gezellig. Als er, als er mensen naar je toe komen. En dat is eigenlijk bijna on-Hollands. Die, die zien je staan en die komen naar je toe en die, die willen, willen even een hand geven... of ja. die willen iets aardigs tegen je zeggen. En dan denk je gewoon, nou, dat is leuk. En dat zijn mensen dan van, van mogelijke soorten ja, rangen en standen, zal ik maar zeggen... die dan allemaal zeggen dat ze zo ontzettend genoten hebben weer van, mijn eerste, van, van mijn eerste uitzending. Ja. En en dat, dat, is, dat, dat is goed nieuws. Dat is zo wonderlijk, dat is heel hartelijk. Ja. Ja. Voor de uitzending zei je tegen mij: dat is slecht voor je ego, zo'n ja, dag. Ja, dat is absoluut slecht voor je ego. Want je zit nu bovenop die Olympus en ik moet je er dus eigenlijk gewoon weer vanaf krijgen. Nou, kom maar op. Ik ben thuis gewend geweest, altijd om uh, toch weer al de zaken erg te relativeren. De eerste keer dat ik uh, kampioen werd, aspirantkampioen zwemmen. Toen, uh, we hadden thuis geen, geen auto, dus mijn ouders gingen ook niet mee. En ik kwam dus thuis en ik had die medaille om. En ik was helemaal, ja, ik was een gup van 16. Helemaal blij en ze, ze moest alles weten, ieder detail en wat dan ook. Toen ik dat allemaal had verteld, toen zei mijn moeder, uh, het is vandaag wel... Jouw beurt om met je broertje af te wassen. Ja. En toen stond ik in de keuken met mijn medaille om, stond ik af te wassen. En dat, is, vind, dat vind ik zo'n mooie pedagogische um, um, maatregel. Want dat geeft je gelijk weer het gevoel van met beide benen op de grond. Dus ik ben wel naar de 50-plus. Uh, beurs geweest. Ik heb erg genoten, maar het is er alweer vanaf. Het is er alweer vanaf en daarbij worden we ook misschien wel ingehaald door de waan van de dag, de verkiezingen van ja. vandaag. En misschien landen wij daardoor vandaag wel hard of minder hard. Uh, ik weet niet, ho hoe zijn jouw verwachtingen van, van jouw partij bijvoorbeeld? Ja, nou ja, ja, iedereen weet dat ik natuurlijk VVD stem. Ja. Uh, ik ben ook eerlid van de VVD. Ik, ja, iedereen kent mij als op optimist en ik denk dat we het wel gaan redden. Het zal uh, nog steeds heel erg kiele-kiele um, uh, zijn. Maar ik denk dat als mensen nou echt tot zich laten doordringen waar het om gaat... en wat een verstandige keuze is, dan stemmen ze gewoon VVD. Oh je, oh, je bent je echt dat? ook nog een beetje je actie aan het voeren. <laughs> Over een uur zijn die stemlokalen uh, dicht. Ja, toch? ja, nou we ja, hebben ja, ja, nog een ja, uur. Ja. En er zijn nog een heleboel mensen. Die moeten allemaal nog even gaan stemmen. Ja, maar dan ga ik toch ja. eventjes prikken. Want, ja. want kijk, een van de, van de dingen waar, waar ik jou van ken... en, en waarin je echt goed werk hebt gedaan, wat mij betreft... is, is de PGB, persoonsgebonden ja, budget. Dat, die heb ik ingevoerd. Die heb jij ingevoerd, 15 jaar geleden. ben ontzettend trots op. Want lang niet al mijn ambtenaren waren voor... En het was echt een, een, een structuurdoorbraak. Opeens hoefden mensen die zorg nodig hadden... zich niet meer aan te passen aan datgene wat iemand aanbiedt. Ja. Maar de zorg moest zich aanpassen aan datgene wat de persoon zelf vroeg. Het gaf veel meer vrijheid. Oh, het is echt fantastisch. Ja. Echt fantastisch. Nou, ik denk ook dat ontzettend veel mensen er blij mee zijn... in ja. alle geledingen van de samenleving. Maar dat is nou net wel iets wat niet per se meer een heel erg heilig huisje is voor de VVD. Wat, hoe, hoe ervaar nee, jij dat nee, dan? Dat is, nee, dat is niet waar. De, de VVD heeft ervoor geknokt. En nog voor geknokt. Um, en um, ik weet zeker dat straks de PGB... Als, als een maatregel kunnen worden genomen om het misbruik ervan... want dat was er ook. En dat moet ik ook ruidelijk toegeven. Het misbruik ervan kan worden teruggedrongen... dat het PGB weer volop in de, in de pictures staat. En dat dus... Heel veel soorten mensen. En niet alleen maar mensen die al 100% klaar zijn. die anders naar uh, verpleeg, een verpleegtehuis zouden moeten, bijvoorbeeld. of een zorgtehuis zouden ja. moeten. dat ook andere mensen daar uh, gebruik van zouden Ja, ik, maken. Ik, uh, ik, ik ben daarvan overtuigd. Ja. En je doet ook achter de schermen. Ja. ook al wil je dan uh, niet over je graf regeren maar achter de schermen lobby jij ook nog steeds voor de PGB. Volgens. Voor dit soort dingen zeker. Ja. Ja. Hoe doe je dat? Nou ja, kijk, kijk ik, heb, ik heb me voorgenomen. toen ik afscheid nam vanuit de politiek. omdat ik gekozen was als voorzitter van het NOC NSF. Ik heb me toen voorgenomen om uh, in het openbaar... geen uitspraken meer te doen over de politiek. Ik wil geen orakel uit Scheveningen worden. Waarom daar ik... zeg je nou niet Friesland eigenlijk? <laughs> nou ja, ik woon toevallig niet in Friesland. Maar iedereen begrijpt wat ik bedoel. Ja. En, en, maar soms gebeuren dingen die gaan je zo aan het hart. Zoals bijvoorbeeld met PGB. Ja, en dan, uh, dan heb je natuurlijk wel je contacten. En uh, het, ja. is ook, het is ook effectiever... Om, om via de binnenlijn contacten te hebben... en te kijken of je, of je mee kan denken... om oplossingen te vinden voor problemen die er zijn... dan dat je alleen aan de buitenkant gaat, uh, gaat, gaat staan piepen. Maar dit gaat jou heel erg aan het ja. hart. Ja. Is, heeft dat, waar heeft dat nou precies mee te maken? Is dat vrijheid? Is dat... Ja, kijk, het is, het is ook, ook naar mijn idee... Het, het, de kern van het liberalisme. Je eigen verantwoordelijkheid nemen. En, en als je... Met een persoonsgebonden budget, gewoon op eigen maat, menselijke maat, jouw eigen zorg kan, kan, kan organiseren, dan betekent dat toch dat je, dat je iets nog van je, ja, je mens zijn behoudt. Mm -hmm. Begrijp je? Ja. Op het moment dat je helemaal afhankelijk bent van wat anderen goed vinden voor jou, ja, dan verlies je een hoop van je eigen waarde. Maar je hebt toch gewoon gezien dat Rutte echt een beetje in een beroerd vaarwater kwam. over die PGB de afgelopen jaar. Uh, hij, hij had het niet makkelijk in deze, omdat hij, omdat hij ook een klein beetje als een kieps onder kop staat te praten erover. Nee, dat is niet waar. Nee? nee, dat is niet waar. Absoluut niet. Hij heeft. Kijk, als minister-president heb je een andere rol dan wanneer je fractievoorzitter bent. Mm -hmm. Ik heb van heel dichtbij gezien hoe de VVD-fractie heeft geknokt voor het persoonsgebonden budget en dat nog steeds doet. En ook weer in het verkiezingsprogramma staan er mooie dingen overheen. Dus ik ben, ik ben. Uh, uh, ik, ik ben daar echt. Echt van overtuigd. Dat nou, het goed er gaat, is al goed weer een vuist komen. in de lucht gegaan, dus dat zit helemaal uh, snor. Uh, vandaag stond een stuk in de krant waarin uh, werd beweerd dat uh, eigenlijk met deze verkiezingen de mediacratie een feit is. Dat, dat uh, de politiek uh, het land niet regeert, maar de media regeren uh, het land: televisie, uh, radiokranten, televisie in de eerste plaats. Jij gold. Ooit in je beginjaren als een van de eerste Nederlandse politici die haar eigen persoonlijkheid inzette tijdens de verkiezingen om uh, ja een persoonlijke campagne te houden, eigenlijk ja. hè? en je hebt daar ja. meer, meer dan 300.000 voorkeursstemmen mee binnengehaald, waarmee je meteen in die top 10 van voorkeursstemmen kwam, ja. ik geloof ik. Op een gedeelde plaats met uh, Rita Verdonk, die had er nog meer, uh, maar die was die was. Lijst Die was lijst aanvoerder. Kijk, dat moet dan toch even goed opgemerkt worden. Laten we even gewoon naar dat jaar ja, gaan: ja, 1994. Ja, ja. 311.284 voorkeurstemmen. stemmen. Moet je dat eens visualiseren? Ja. Dat zijn vijf arena's vol. En dan gaan we gaan even luisteren hoe dat dan toen okay. eraan toe gaat. Het VVD-team werd gepresenteerd. En dit team gaat de komende weken het land door om de gemeente te steunen bij de campagne. In dit team. Hans Dijkstal, Robin Linschoten, Annemarie Joritsma en Erika Terpstra. En de laatste werd door de VVD ingezet om het op te nemen voor de ouderen en de AOW. Een AOW is geen uitkering. Een AOW is een basispensioenvoorziening. Dat is één. En ik maak me zo. zo boos. Ja, ik maak me zo boos. Wat we nu hebben gezien de afgelopen dagen, de hele vertoning. Van al die collega's die daar het land in trekken. En de een al meer dan de ander, als je de PvdA hoort, die doet het zoveel beter. Nou, die willen niets anders dan het CDA. Alleen gefaseerd jaar in jaar uit in plaats van vier jaar tegelijkertijd. Ze proberen elkaar te overtroeven. En het meest genante vind ik dan wel... dat je ze op dit ogenblik in optocht naar orde ziet gaan... om hun verhaal te vertellen. Die mensen zijn de, de heren daar zijn nog in geen vier jaar naar bejaardeorde geweest... opeens moeten ze allemaal zo nodig. Ik vind het gênant. Ja, wie was nou ook die man? Dat was Bolkestein die zo zei, volgens mij. <lacht> 1994, ja. 18 jaar geleden ja. was dat, Erika ja. Terpstra. Uh, hoe kijk je daar eigenlijk op terug? Nou, als ik dit zo hoorde, dat heb ik natuurlijk nooit, zelfs nog nooit gehoord. Dus ik vind het heel <lacht> erg leuk. Nou, ja, het is wel waar dat ik, dat ik op een wat andere dan stereotype manier aan politiek heb gedaan. Ik heb altijd gedacht, van als jij dan nou volksvertegenwoordiger bent... dan moet je niet alleen het vertrouwen van mensen vragen... maar dan moet je ook iets van het vertrouwen geven. En ik had een heel groot voorbeeld aan minister Witteveen van Financiën... die, ver voordat ik in de Kamer kwam, een keer vertelde... minister van Financiën, hmm. van ik ben uh, Soefie. En dat vond ik zo top dat iemand iets van zichzelf laat zien, om te laten zien... kijk, dat is nou wat mij drijft, dat is datgene wat, wat, waar ik inspiratie uit krijg. En ik dacht van, als ik, als ik ooit in de politiek ga... dan vind ik dat een manier om te proberen om een band met je kiezers te krijgen. Een persoonlijke iets van jezelf band. laten zien. Iets van jezelf laten zien, ja. ja. Maar dat werd nog niet, uh, niet door iedereen met open armen ontvangen. Nee. en Er waren mensen die hadden enorme weerstand. Het waren altijd nog hele keurige debatten met voornamelijk mannen in driedelig. Alhoewel, dat laatste is eigenlijk nog steeds wel voor een heel groot deel zo. Goed. Ja, sterker nog, Sapson is zelfs in een driedelig pak gekropen zo ongeveer. Met het tas om. Heeft, dat heeft hem geen windeieren gelegd, zeggen ze. Um, maar um, trok je je dat aan eigenlijk? Dat mensen je kwalijk na namen dat, nee. jij, dat je ging optreden in televisieprogramma's enzovoort? enzovoort? Nee, ten eerste um, heb ik al van, van jongs af aan geleerd van luisters, je moet zo dicht mogelijk bij jezelf staan. Hm. En ik vond het leuk om... om een ander soort publiek te bereiken... dan alleen maar het publiek wat op, naar politieke avonden ging. En als je dat kan bereiken door gewoon een televisieoptreden te hebben... met het een of het ander... waarbij mensen jou herkennen en weten van... hé, hey, uh, die staat daar en daarvoor... en heeft ook, ook betrokkenheid met allerlei zaken... dan, dan had ik daar helemaal geen spijt voor. Ik vond het eigenlijk zo vanzelfsprekend... dat ik het zelfs een beetje, een beetje raar vond... dat anderen dat alleen maar deden op het moment dat er verkiezingen waren... Ja. Heb je daarmee een trend gezet vind je zelf? Um, ik weet niet of ik degene ben die, die daar een trend heeft gezet, maar ik ben in ieder geval wel een van de eerste geweest die dat heeft gedaan. Ja. Die ja. zo zichtbaar was, was. Ja, die zo zichtbaar was. Maar dat komt ook omdat ik het heerlijk vind om op pad te gaan. Uh, ik, ik, ik, ik vind het prachtig om de theorie te toetsen aan de praktijk. En, en als ik een, een probleem in, in, in het ouderenbeleid zag... wat zo hoog was in, in dossiers, ja. dan keek ik dat wel door. Maar ik ging liever ook naar een verzorgingshuis... om daar te horen wat de echte problemen zijn. En ik, ik heb ook, en ik denk dat ik een van de eerste was... in mijn vakanties altijd gewerkt of in een instelling voor gehandicapten... of in een verpleeghuis of in een En Ik was altijd apentrots als ik dan, dan na afloop hoorde van... Uh, nou, als je wil als je een nieuw beroep vindt, dan mag je bij ons komen werken. Want, ja, dat vind ik heerlijk. Ja, je zoon vertelde dat het zo ver ging, je zoon Wouter... Uh, dat je s'avonds uh, soms ook nog gewoon kwesties aan het regelen was. Iemand die zonder geld kwam te zitten, terwijl dat een unfaire situatie was... Dan, dan ging jij dat gewoon nog even met de telefoon oplossen. Goh, wat leuk dat hij dat vertelde. Ja, het is niet nou, ontgaan. Is ja, dat is wel waar. Dat gaat eigenlijk ook wel ver. Dan, dan, is het, dan gaat het niet alleen maar over die dikke stapel dossiers... Waar, die je net met grote handgebaren aan mij liet zien. Maar dan gaat het dus ook over hele kleine situaties. Ja, maar is, is, is dat niet nou juist waar, waar het in het leven om gaat? Kijk, ik heb, ik heb eigenlijk altijd gedacht van... nou, ik heb zo'n zo mazzel in het leven. En ik heb zoveel... Zoveel dingen om dankbaar voor te zijn, nou, geef dan ook wat terug. Geef dan ook wat terug, en dat kan net zo goed zijn in die hele kleine dingen als in de hele grote dingen. En uh, ja, ik vind dat een onderdeel van het werk van volksvertegenwoordigers zijn. Om iets terug te geven, ja. Absoluut. Ja. Dat is er ook wel ingebracht thuis, ja. deze ja. opvatting. Dat stond, ik dacht wel ongeveer bovenaan het lijstje. Ja, absoluut. Nou, het is, het is een. een, een Echt een heel dierbaar verhaal. Ik was, ik was een heel vrolijk kind. En we waren niet kerksthuis. En uh, ik had een Rooms-Katholiek vriendinnetje. En ging graag met haar naar de kerk. Ik vond die ceremonie toen al prachtig. En, en op een gegeven moment kwam ik thuis. Ik was een jaar of acht. En toen zei ik tegen mijn vader. Uh, ik ben eigenlijk zo ontzettend jaloers op haar. Want als zij heel blij is. Dan kan ze haar God bedanken. En wie kan ik nou bedanken? En toen zei mijn vader iets waar je zelfs als achtjarige al wat aan heb. En ik heb... Ik denk dat dat mijn allergrootste levensles is geweest... die ik heb gehad. Die zei toen van, als jij nou zo blij bent... dan moet je proberen om dat diezelfde dag nog... niet morgen, maar vandaag... door te geven aan een ander. En ik heb dat later teruggevonden... in leerboeken van het boeddhisme. En ik weet zeker dat hij dat nooit gelezen heeft... maar het is... Het is echt prachtig. En dan zeiden we: van ja, probeer het dan door te geven. Al is het maar een knipoog. Of even iemand een, een, een steuntje geven. Of, of iets voor iemand doen. Al is het nog zo klein. Mm -hmm. Nou, dat, dat, ja, daar, kan, daar kan je wat mee. En genereert dat ook iets voor jezelf? Ik bedoel, is het zo als je goed doet, goed ontmoet? Ja, ik... Uh... Ik heb het grote voordeel gehad, het voorrecht gehad om de Dalai Lama te, te mogen interviewen voor mijn programma. Dat um, lijkt me nog helemaal niet makkelijk. Ik heb het nee. bij van Huis gezien toen dacht ik, oef, dat is een aardige kluif. Ja, nou, het, is, het, was, het was fantastisch. Maar die zei ook inderdaad van... Um, nee, ik vroeg hem van... Aan de ene kant is compassie een van de allergrootste uh, kernwaarden in het boeddhisme. Compassie voor al wat leeft... En aan de andere kant zegt u, uh, heil zijn heiligheid... Van wat, dat het grootste doel in het leven is om zelf gelukkig te worden. Hoe kan je die twee nou met elkaar verbinden? Is, is dat ene zo, zelf zo gelukkig mogelijk worden? Is dat niet wat, wat zelfgericht, om niet te zeggen egoïstisch? Terwijl anders, compassie enzovoort. En toen zei hij inderdaad ook van... Nee, dat zie je verkeerd, dat is geen tegenstelling. Dat ligt in het verlengde van elkaar. Als jij iets goed doet voor een ander dan is dat de beste manier om zelf ook gelukkig te worden. Dat is mooi. Ja, maar dan loop je... Ja, dan denk ik met mijn... Ik vind het ook mooi. Maar dan denk ik toch, dan zit je daar in, in, in die, aan die Haagse burelen. En die hazen die lopen zo en zo. En dat zijn allemaal gemene spelletjes. Nee, absoluut niet. Maar toch ook? Er zijn ook gemene spelletjes. En daar moet Erika Terpstra dan toch ook aan meedoen? En nee, Het nee, bestuur nee, van NOS, nee. eh, NOC en NSF is natuurlijk ook... Dat is niet een clubje lievertjes, toch? Het hoeven geen clubjes lievertjes te zijn. En er zijn ook allerlei spelletjes, maar je kan wel dicht bij jezelf blijven. En een van de dingen die ik vanuit mijn sport heb geleerd, dat is fair play. En fair play betekent niet dat ander een, een loer draaien uh -huh. of expres pijn doen of wat dan ook. En als je dan maar dicht genoeg bij jezelf blijft, dan, dan ben, je, ben je voor jezelf gewoon ook. Ja. Lukt dat altijd? Lukt dat jou altijd? Um, ik probeer het zoveel mogelijk te doen. Ja, ja, ik, ja, en je kan je daarin trainen. Wat zijn je zwakke punten? Um, uh, ik wil graag. <lacht> Ik wil graag groots en meeslepend leven. Nou, dat is het toch? En, en, ja, ja jawel, jawel. Maar dat betekent dat ik wel eens over de top ga. En dat ik wel eens probeer om uh, uh, er nog meer uit te halen. Kijk, het is, het, het, het is bij mij niet vaak... Uh... Saai. Nee, precies. Het is bij mij niet vaak saai. Maar het betekent wel dat je dat je, uh, dat je, dat je ook kwetsbaar moet opsporen op durven stellen. Kijk, ja, Ik probeer dingen, als, als mij iets wordt aangeboden... wat ik nog nooit heb gedaan, dan zeg ik... yes, vind ik leuk om te proberen. Maar dat is net zo goed het risico dat het dan niet lukt. En uh, ja, ik vind het leuk om, om uitdagingen te herkennen... en aan te pakken en dan ook... Uh... Maar soms pak je te veel aan. Te veel ja, hooi ja, ja, ja. op de vork. Ja, ja, ja, dat is absoluut. En dan word je afgestraft. Ja. Nou, ja. Ken jij dat ook? Ja, ik neem heel vaak te veel hooi op de vork. ja. ja, ja. Ja, maar ik probeer daar wel lief... mee om te gaan. Maar liever dat dan een beetje op de automatische piloot leven. En dat is eigenlijk waar je bang voor bent? Nee, wat ik absoluut vermijd. Daar hoef ik niet bang voor te zijn, dat vermijd ik. Sleur, steeds als hetzelfde. Ik, ja, als ik morgens, soms, soms op maandagmorgen mensen met zo'n gezicht, met een lang gezicht, uh, naar, naar hun werk zie gaan. Zo van jongen, jongen, weer een week. Dan denk ik, och. Ach, Erwin, ga wat anders doen. Ja, nou, Laten we gewoon constateren. En met mijn alle luisteraars denk ik... dat we jou nog nooit op een lang gezicht hebben kunnen <lacht> betrappen. Uh, luisteraars. Natuurlijk kunt u reageren op deze uitzending. Doe dat dan via onze website radiokunstof.nl. Ga dan naar ons gastenboek. Dat is het enige wat vandaag werkt, ons gastenboek. Of Twitter natuurlijk. Uh, Radio uh, Kunststof, Wacht even, dan moet ik ook even Twitter. Dat komt natuurlijk hashtag Radio Kunststof. Dat is ons adres. En dan kunt u ook uh, twitteren over Erika Terpstra. Oud zwemster, oud Kamerlid, oud staatssecretaris. Oud sportsjournalist, oud voorzitter van NOS. En vooral oud. Oud en jong reizigster. Want ze reist nu de hele wereld af voor het programma... dat nu bij Omroep Max te zien is. Erika op reis. Tweede seizoen is net van start gegaan. Vorig seizoen trok het programma... Rond een miljoen of meer kijkers. Het is genomineerd voor een televisiering. En uh, we kunnen dus met recht van een televisiehit spreken. is te zien bij Omroep Max, had ik geloof ik al gezegd. Erica, Nederland 1, vrijdag, vrijdagavond, kwart over tien. Ja, dat heeft ze vandaag op de 50-plus beurs ook diverse malen mogen aan- en afkondigen. Uh, had je nou ooit gedacht dat jij uh, de Floortje Dessing van Omroep Max zou worden? Nee, ik... Uh, ik... Ik geloof ook niet dat ik ooit zal worden vergeleken met Floortje Dessing. Nee, maar dit was één keer. Het maar... wel een mooie gelegenheid. Ja, maar ik had nooit gedacht dat, dat, dat je op mijn leeftijd... nog een hele nieuwe carrière zou beginnen. Precies. En, dat, en, en, en kijk, op, op mijn reizen zo langzamerhand... probeer ik dus zoveel mogelijk uh, achter te komen... wat er in andere culturen en in andere religies en andere spiritualiteit... de zin van het leven is. En... en, en, en ik krijg zo vaak ook van andere culturen te horen van... Uh, een mens heeft zoveel facetten... en er worden eigenlijk nog, nog altijd te weinig van die facetten gebruikt in één leven. Nou, dat, dat, dat, dat voedt ook mijn idee van reïncarnatie, daar geloof ik ook absoluut in. Maar aan de andere kant, ik denk ook dat het, dat het, dat het heel uitdagend is om te proberen zoveel mogelijk van je facetten allemaal een kans te geven. En als, als je dat dan als je het geluk hebt en de mazzel hebt, dat dat ook naar je toe komt... ja, dan is, dat, dan is dat iets om zo verwonderd en zo dankbaar voor te wezen. Ja, je zegt nu verwonderd en dat, ja. dat viel me ook op. Ik heb vorig jaar een aantal keren gekeken, vorig seizoen. Nu weer deze eerste aflevering en je lijkt heel onbevangen op reis te gaan. Met open vizier alsof je net zo verrast bent als wij kijkers om te zien wat we te zien krijgen. Hoe... Want je hebt heel veel gereisd in je leven. Ja. En je bent op sommige plekken ook al lang geweest. Ja, maar niet op deze manier. Kijk, wat, wat ik het allerleukste vind... en ik, ik denk dat je, daar, ja, dat je daar misschien ook wel wat ouder voor moet zijn. Wat ik het allerleukste vind, dat is om in zo'n cultuur te duiken... en alles mee te, nemen, mee te maken. Wat ik... Wat... Wat ik soms op mijn reizen wel deed, dat was eigenlijk aan de, aan, de, aan de rand van het veld zitten kijken wat er op het veld gebeurde. Mm -hmm. En nu mag ik gewoon mee voetballen. En, en, en, en ja, dat is het mooiste wat er is. En dan gebeuren er dingen die je, die, die je, die je absoluut niet kan regisseren en ook absoluut niet van tevoren kan bedenken. En, en ja, dat is dan die verwondering. Ja, die verwondering. En, en eigenlijk gaat het nog een stapje verder. Jij zoekt eigenlijk de intimiteit op met de mensen die je bezoekt. Ja. Met, met, met alle mensen die je op, op je weg tegenkomt. En dan spreek je niet de taal. Nee. Maar je communiceert met handen en voeten. En er wordt veel gelachen natuurlijk. En high five gedaan. En wat iets meer zei. Is maar er wordt wel gepraat. Ja, absoluut. Nou, maar dat is heel bijzonder. Dat is zo ontzettend leuk. Um, um, nu straks We krijgen ook een, een uitzending over Ethiopië. We gaan nu naar Oman. Maar ook naar Ethiopië. En in Ethiopië... Uh, kwamen we in het zuiden bij stammen die al duizenden jaren zo leven... zoals ze nu nog leven. En de en nou, slogan van mijn programma is... Doe in Rome zoals de Romeinen doen. Dat gaat niet altijd op. Ik had een, een interview met een gigolo in Tokio. Ja, die heb ik gezien, ja. En toen dacht ik van, nou, doe in Rome als Romein, daar hadden we het budget niet voor. <lacht> er, maar toen, er waren dames tot 70 jaar. Ja, ja, ja. Dus je komt in aanmerking. Ja, dus dat, maar ja, we hadden daar het budget niet voor publieke omroepen. <lacht> dus <lacht> <lacht> maar toen kwamen we dus in het zuiden van Ethiopië en daar, daar kwamen die, die vrouwen. Nou, ten eerste hadden we de mazzel dat onze lokale gids... die was geadopteerd door die vrouw die je ook in mijn programma nu ziet. En die vrouwen hebben allemaal dan alleen een geitenvelle rokje aan... en dan met kralen en verder niks. En waarop mijn, mijn, mijn team natuurlijk om en ik zei... nou Erika, doe een Romein als Romeinen doen. Ja. Ik dacht niet dat mijn... mijn... Mijn kijkers dat erg gewaardeerd. Er zit wel ergens een stop op je dat je denkt, nou misschien moet ik dit niet ja, doen. Ja, ja. Die stop is niet zo al te groot, maar er zijn er grenzen. Zijn grenzen. Er zijn grenzen. Ja. Maar het is ontzettend leuk om dan, om dan mee te maken dat, dat je zo'n vrouw die je niet kan verstaan. Uh, dat je daar echt contact mee hebt. En dat je daar gebbetjes kan maken. Ze zat op een gegeven moment aan mijn haar. En, en, en toen zei ik van, ja, die, dat is geverfd. Maar en toen wees ik naar haar haar. En ze had dus oker op, de, op de haar gedaan. Ik zeg, maar jij ook? En toen zei ik, wat hebben we nog meer gemeen? Ik zei, ik heb mijn tanden nog. Ze had nog twee tanden. En ze zegt van, ik ook? Ja, ja. <laughs> nou, dan hebben we zoveel plezier. En, en dan denk ik van, ja... Als, als het nou zo overkomt dat mensen begrijpen dat ook als er een hele andere verpakking om zit. en een hele andere ceremonie, een hele andere cultuur. dat de mensen eigenlijk. ja, dat de vooroordelen voor die mensen. dat die, dat die, dat die kunnen verdwijnen. Want ja. Dan ben jij gelukkig. Dan ben ik gelukkig, ja, dan ja. ben ik gelukkig. Ja. Ik, ik maak me het meest bezorgd. Over, over de respectloosheid die er niet alleen in Nederland... maar in, in het hele Westen zo hier en daar de kop opsteekt. En ik vind dat respect voor elkaar, en dat is, ja, dat is ook liberaal... respect voor elkaar, niet alleen zelf vragen om te mogen zijn wie je bent, maar ook anderen die die, die, die die vrijheid geven en die ruimte geven, dat dat zo ontzettend belangrijk is in mensen samenleving. Maar dan, dan moet ik toch naar dat politieke moment van vandaag. Uh, voor de uitzending zei je tegen mij, ja, uh, ik was nog uh, fractiesecretaris, geloof ik, ja. toen, toen Geert Wilders aangenomen werd. Eigenlijk heb ik hem aangenomen. Je ziet die man in het debat uh, ja. uh, bezig. Uh, het, het is een oud-VVD'er, nu is het een PVV'er. Um, denk jij dan ook in, in termen als respect en mensen nou, vrijheid als, nou ja, het, het is natuurlijk kenmerkend dat als we het hebben over gebrek aan respect voor elkaar. Dat je dan onmiddellijk aan Geert Wilders denkt. Uh, wat, wat, ik, wat ik goed vind aan hem, dat is dat hij zegt uh, dat hij. Nee, wat ik slecht vind, dat is zijn volstrekte verwerping, radicale verwerping van alles wat maar islam is. Wat ik goed aan hem vind, dat is dat hij in ieder geval daar niet de persoon zelf op aanspreekt, maar alleen het geloof op aanspreekt. Nou, ik ben op zoek gegaan op mijn, op mijn reizen... ook naar, naar, naar datgene waar hier zo over gesproken wordt. Ik heb en dan in... ben je ook tegengekomen. En dan ben ik ook tegengekomen. Maar ik ben imams tegengekomen die ik geïnterviewd heb... die ik Nederland zo zou gunnen. En ik, ben, ik, ben, ik heb, ik heb gegigeld en gegebbed met vrouwen die niet alleen een, een hoofddoek om hadden en een boerka aan hadden... maar die ook nog een soort, een soort vogelmasker uh, op hun neus en hun gezicht hadden. En is dat dan de 100% afdekking? Bijna, alleen de ogen zie je ja. dan nog. En, en, en, maar als je dan ziet hoe we met elkaar plezier hebben... en dat die ogen net zo twinkelden als die van mij... en dat, dat, dat zo'n zo vogelmasker ook nog heel handig is omdat het je kan, kan beschermen tegen zand in je neus vanuit de woestijn. Dan Wordt denk je van, van jongens, alsjeblieft. Maar, oh. maar ga je dan niet met een, een, een, een nou, laat ik zeggen, licht raar gevoel in je maag, in je buik weer weg. Dat je denkt, ja het is toch ook wel treurig dat die vrouwen zo moeten leven. Dat die zo nee, want, onvrij zijn op die nee, manier. Nee, ik heb, ik heb gesproken met een prinses in Oman. En, die, en, en Oman is een van de meest vrouwvriendelijke uh, landen in die hele regio. En die zei ook van... Kijk, eens, zolang er niet een zedenpolitie is... die mensen dwingt om dit te doen... maar zolang, zolang vrouwen zich daar, daar niet in gedwongen voelen... Wie zijn wij dan om daar, om daar kritiek op te hebben? Mm -hmm. Wij lopen hier in, in, in, in, in, in de gouden bikinis. Nou ja, wij. <laughs> maar er zijn, er zijn niet mensen mij, hoor. die in gouden bikinis lopen. En ja, in andere landen denken ze dan ook van... jongen, jongen, jongen, wat een, wat een cultuur dat is helemaal versekst. Dus we hebben over en weer hebben we vooroordelen. En ik denk niet dat je daarmee verder komt. Wat echt opvallend is, is dat je je zou kunnen zeggen, uh, in tegenstelling tot je oud-collega Paul Roosemuller... die op Nederland 2 een reisprogramma heeft... Ja. Dat, dat je uh, gevoelige of overgevoelige zaken... dat je daar een beetje bij wegblijft. Het, het, het, heeft, het heeft wel een, een, een zekere lichtheid, dit ja. programma. Je gaat niet een, een politieke documentaire ja, maken. Nee, ik, vind dat, ik, vind het, ik vind het prettig dat je dit zegt. Want dan kan ik in ieder geval daar een, een misverstand over weghalen. Soms wil ik graag dieper op een onderwerp in. Of wil ik een beetje documentaireachtig programma maken. Maar het is voor Nederland 1. En Nederland 1 is infotainment. En daar mag ik dus geen documentaire van maken. En als, ik, als, als we dus in Japan zijn en het, het idee is... Zoals afgelopen week. Zoals afgelopen Althans, week. Althans ja, ja. ja. En als je dan, als, je dan um, als opdracht hebt... Want dat is het karakter van, van, van, mijn, uh, van, van ons programma als je dan de opdracht hebt om de cultuur te gaan verkennen... en beleven, dan heeft dat dus een heel ander karakter. dan En dan heeft het inderdaad ook, omdat het ook geestig is... mag ik tenminste hopen, heeft het veel meer een karakter dan dat het een documentaire karakter heeft. En, en uh, ja, als, als, als, je, als je dat weet en je daarop instelt... dan vind ik het, uh, vind ik het een verrukkelijk concept... Ja, maar ze ma men maakt gebruik van, van je enorme spontane warmbloedigheid. Het, het feit dat je eigenlijk soms schaamteloos durft te zijn... in een manier waarop je mensen benadert... waardoor je veel meer gedaan krijgt dan de reguliere presentator of interviewer. Aan de andere kant denk ik dan wel... maar men maakt eigenlijk niet zoveel gebruik van je politieke know-how... of je, je, je, je, ja, ja, ook... je visie, je visie op, op de wereld. Nee, ik probeer... Vind je het jammer? Nee, want ik ben geen, ik ben geen missionaris. Mm. Wat ik doe, dat is mensen proberen te prikkelen om nieuwsgierig te worden... en op een andere manier naar andere mensen en naar andere culturen te kijken... om zich daar met mij over te verwonderen... en uh, wat van de vooroordelen die we over en weer hebben, om die te laten varen. En that's it. En, en, en als, dat, als dat het geval is, en ik merk aan de, aan de reacties dat mensen het verrukkelijk vinden om juist op deze manier een beetje te worden geïntroduceerd in zo'n zo, zo soort cultuur, dan denk ik van yes. Het is gelukt. Nou, we hebben ook je eindredacteur en tevens regisseur Feijer Riemensma hierover ja. bevraagd. Nou, ik moet je zeggen, dat is een... Top, regisseur. Dat is een, een kanjer, wilden we bijna zeggen. <laughs> en zij zei inhoudelijk doorvragen. Hij zei. hij zei inhoudelijk doorvragen in landen die daarom vragen. Dat is een lastige. In Oman bijvoorbeeld, in de tweede aflevering, was twee jaar geleden een opstand. En daardoor ging koninklijk bezoek toen ook niet door. Ja, moet je daarop terugkijken? We willen namelijk ook een tijdloos beeld geven. Dat je over vijf jaar nog steeds kunt uitzenden. Als je bijvoorbeeld een mooie aflevering over Nederland wil maken, begin je toch ook niet meteen over Geert Wilder? kijk. Dat vond ik wel weer een hele grappige opmerking. In maar daar voel jij je wel, wel mee verbonden met die uitspraak van hem? Een... Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Je hebt ook niet de boek, want, want Paul Rosemuller maakt maakte wel echt een debatprogramma van. Echt. Ja, ja, ja, ja, maar die zit ook op een andere zender. Ja. Toch zit jij daar wel echt zeker met ambitie. Feyje vertelde ons, Erika is heel leergierig, wil graag beter worden in haar rol als presentator. Dat heb ik eigenlijk tegengehouden. Ja. Want in al die 12, 13 reizen die we tot nu toe hebben gemaakt, is haar kracht juist... dat ze zonder opzet of aanwijzingen gewoon de markt op gaat en ziet wat er gebeurt. De meeste presentatoren durven dat helemaal niet. En dan zie je ook de helft van de tijd nog... dat ze gewoon Nederlands tegen de mensen praat, maar ze, ze wel verstaat. Ik kan niet genoeg benadrukken dat het een ongelooflijke kracht is van haar. En dat dat haar elke keer weer lukt. Je gaat helemaal van blozen. Ja, zie ja ik vind het ook. Dank je wel, Veijen. Maar uh, jij, had, jij dacht zelf wel van... misschien moet ik iets meer in de presentatietechniek te nou, nou ja, of de interview... Nou, kijk, ik ben hier, hier volstrekt onbekommerd ingestapt... Wetend dat het een enorm risico zou zijn. Ik heb het geluk, echt, het, het, het, het absolute geluk gehad om een topteam om me heen te krijgen. met Fijne Riemersma als regisseur. En, het eerste, en, en ik zei: van jongens, dit is een nieuw vak voor me, dus vertel maar wat ik moet doen. En toen zei Fijne dus ook: inderdaad, wat hij hier ook zegt. word alsjeblieft geen doorsnee presentator. Want daarvoor hebben we jou niet gevraagd? Precies, precies. Ja. En, en ja, ik, ik moet je zeggen, ik, ik voel me als een vis in het water... als ik met mensen kan, kan communiceren die, ja, waarbij het klikt. Laten we even luisteren naar een fragment van vorige week. Japan, heel mooi fragment. Tokio 2012. 48 jaar geleden kwamen we hier om ervoor te gaan. En dan sta je weer hier achter het zwembad. Hiervoor, voor mij was het Olympisch dorp. En het was machtig, machtig om te doen. Ik heb speciaal voor vandaag sinds lange tijd weer mijn Olympische medailles uit de kast gehaald. Kijk, hier zijn ze. En ja, we dachten we gaan het zwembad in, maar niets blijft hetzelfde. Net zoals ik is het ook hier veranderd. Het zwembad is nu één groot concertzaal. En de allerberoemdste Japanse band die traint erop, daarom staan er zo ontzettend veel mensen het is een mooie herinnering. Oe. Yeah. Oe. Dit is zo mooi, man. Dit is zo mooi. Yeah. Erik op reis, afgelopen vrijdag. Ja, ik, ik, ik, ik was verbaasd dat ik zo ontroerd werd. Ja, ik, ik, was, ik was echt verbaasd. En het zegt iets over, over ervaringen die je hebt gehad als je. 17, mijn eerste Olympische Spelen, 21, mijn tweede Olympische Spelen... dat je ervaringen hebt gehad die zo groot zijn... dat op het moment dat je iets ruikt of dat je iets ziet... dat het dan weer helemaal terugkomt. En, en, en ja, dat... nou, daar schaam ik me dan ook absoluut niet voor. Want het is, het is mooi om dat dan nog een keertje te beleven. En, en dan mogen mensen best zien dat ik ontroerd word. Wat roept dat dan bij jou op? Ja, eh... Uh... Eigenlijk grote, een groot gevoel van geluk. Want wauw, dit was echt een hoogtepunt van wat je meemaakt in je leven. En, en dat, je dat, dat je dat niet alleen hebt mogen meemaken, maar dat er nog een keertje terugkomt. Ik, ik herinner me daarvoor, dat Olympisch uh, Stadion. herinner ik me dingen waarvan ik niet eens meer wist dat ik ze wist. En dat is, dat is groots, man. En, en, ja, en dan gaat het gelijk terug, dan, dan verplaats ik het wel daarna gelijk naar de Olympiërs nu uh, en de Paralympiërs. Gisteren uh, we hebben we, hebben eergister, nee, gister hebben we de, de Paralympische ploeg gehuldigd ja, in dat Den Haag. Hij, ja. En daar was ik bij. En als je dan die stralende kopjes ziet van die mensen... Weet je wat mooi was? Nou, dat vond ik echt prachtig. Uh, Mark Rutte die vertelde in zijn speech, om de mensen te, be te, te bedanken en te feliciteren... toen vertelde hij dat hij met een van de Paralympus had gesproken... vlak voordat hij dan zijn speech moest houden. En die had tegen hem gezegd van... Mark, weet je wat ik nou zo prachtig vind? Ik zit in mijn rolstoel, ik rijd door Londen. Komt daar een kind van een jaar of tien naar me toe... die zegt, jij rijdt in de rolstoel, je bent topatleet. Nou, is dat niet prachtig? Ja, ja. Nou, daar kan ik dan echt ontroerd over worden. Omdat het dan de... de, de de focus heeft op datgene wat je kan in plaats van wat je niet kan. En omdat, omdat iemand die zo exceleert en zo zijn grenzen heeft verlegd, gewoon nu benaderd werd door een kind, volstrekt onbevangen. Ja. Van, wauw, je bent een idool voor mij. Maar dat moment in, in, in, in Japan, wat we net hoorden, ja. dat appelleert dan eigenlijk aan datzelfde gevoel van een meisje van 17. Absoluut aan jou. Ja, absoluut. Als meisje van 17. Ja, ja. ja en dat kwam helemaal terug. Dat is, dat is prachtig. Is er dan ook niet wel eens een klein beetje weemoed... of melancholie of dat soort gevoelens? Nee, nee, nee. Doe jij daar niet aan? Nee, ik heb... Ik heb, ik heb zo zo intens van mijn sporttijd genoten en we hebben nog steeds contact met, met de de zwempel, we hadden ook ah, het de geluk. en daar eh, zo ja. en zo we waren echt we hadden het geluk dat we Die lacht kopten. gelukkig ook heel veel in hard. Absoluut. Bloed. Ja, zo. absoluut. Jullie zijn aan elkaar gebleven. Uh, ik heb ik heb daar zo van genoten, maar op het moment dat je dan een bladzijde omslaat en bijvoorbeeld de politiek inging, toen toen was er ook geen ruimte om terug te kijken en een zwart gat te hebben. Zo van, oh, kon ik nog maar even. Wat je, wat je wel van sommige topsporters hoort. Toen ik uit de politiek ging, omdat ik gekozen werd voor een andere passie. Namelijk de sport, als voorzitter van het NOC NSF. Heb ik geen moment. Ja, de mensen uit de politiek heb ik wel gemist. Want dat waren mijn maatjes geworden. Mm. Maar ik heb geen moment de politiek gemist. En nu ik vanuit de sport... Uh, de, de, nou, dit is prachtige avontuur mag beleven, is dat toch weer een andere passie. En uh, er is geen ruimte om in melancholie terug te kijken. Te maar nemen. je hebt er misschien door. ook geen talent voor. Nee. Ik zou nog, als, als we er nog wat psychologischer naar kijken... misschien heb je er ook wel geen zin in. Nee, maar het heeft ook, melancholie, het terugkijken. Heeft ook, het heeft ook geen zin. Ik, als ik terugkijk, kijk, kijk ik met heel veel... Heel veel Enthousiasme terug. Ja, vreugde, maar niet. En dankbaarheid. Niet, ja, vreugde en dankbaarheid. Ja. Ja. En nog niet zo lang geleden heb je gezegd. als ik niks ga doen, dan ben ik binnen één jaar dood. Ja. Hoe serieus moeten we dat dreigement eigenlijk nemen? Want we zien nu ook wel, en dat horen we nu vanavond ook wel. Ja. Het is wel een trein die doordendert. Absoluut. Absoluut. Kijk. Uh, ik bedoelde dat natuurlijk overdrachtelijk. Want ja. als, ik, als ik niks meer zou doen, dan zou ik vrijwilligerswerk gaan doen, denk ik. Of, of ik zou wel ergens tegenaan lopen wat weer net, net zo spannend ja. is. Uh, je moet ook een beetje je eigen uitdagingen creëren. En, en, en dat, dat kan je ook wel. Uh, maar ik dacht van, als ik, als ik nu na al die hectische jaren in de politiek en die hectische jaren in de sport... als ik nou gewoon thuis achter de geraniums ga zitten, nou dat wordt niks. Nee, misschien heb je niet eens geraniums. Jij begint, ah, dan begint het al. <laughs> de spreekwoordelijke geraniums. Ja. Nee, maar dat wordt niks. Daar, daar kan ik me iets bij voorstellen. Maar kan, ik kan me ook voorstellen dat je wel het type bent van de vlucht vooruit. Dat je ook denkt van... Nee, mij gaan ze, ik, ga niet, ik ga niet rustig zitten. Ik, ik ga het niet doen. Ik ga wel rustig zitten. Ik zit ook regelmatig rustig. En, en om, om in die hele hectiek van waar ik... Ik, ik creëer natuurlijk heel veel lawaai om mezelf, om mezelf heen. En, ik, ik, ik, en ook heel veel, heel veel drukke dingen. Dus als, als, als evenwicht heb ik nodig dat ik smorgens op zijn minst even mediteer. Mm -hmm. Om gewoon ook de rust in mezelf en de stilte in mezelf te zoeken. En dat bevalt me heel goed. Dus ik heb, ik heb het idee dat ik een balans heb. Ik, ik ben niet aan het... Tenminste, naar mijn idee, het is dat jij een psycholoog bent... Nou, maar, niet opgeleid, maar ik heb, niet gediplomeerd. Nee, ik, ik heb niet het idee dat het een vlucht is. Het is wel gretig... Gretig leven? Gretig leven, ja. Levensdrift. Ik weet het niet of het levensdrift is... maar in ieder geval is het, uh, is het heerlijk om te doen. Die boeddhistische kant van, van jou, als ja. ik dat zo mag noemen... de meditatie, de meditatieve momenten die je opzoekt... Uh, op eigen terrein, in, in privé, daar zien wij natuurlijk ook niet zo heel veel van. Nee. maar dat hoeft ook niet. Want het wordt al zo gauw, er is dus vaak gevraagd... Hey, mogen we eens een foto van je nemen als je aan het mediteren bent en dan wat dan ook. Uh, ik vind dat aapjes kijken. Er zijn een paar dingen die ik graag voor mezelf hou. En welke de dingen zijn dat dan? Nou ja, bijvoorbeeld, uh, ik heb dus altijd een speld op... En dat valt ook iedereen altijd op. En ook nu weer op de 50-plus-beurs zijn er heel veel mensen die zeggen van... hé, hey, mogen we weten wat die speld betekent? Ja. En dan zeg ik, nee, want dat is zo privé, dat hou ik voor mezelf. Ik dacht, ik begin er niet over. Nee, ik wist dat wel van die speld, ja. ik, ik begin er niet over. <laughs> wat nog meer? Wat zijn nog maar, meer terreinen? Nou, zulke dingen van... ik heb nog nooit een, een, een camera bij mij thuis gehad. Nergens, waar ik ook woonde. Nee. Ik, ik vind, ja... maar home is maar castle. Dat, dat is mijn privébezit. En ik vraag alleen... Ik, ik, ik inviteer alleen maar mensen die, die ik echt... Tot de vriendenkring behoren. Ja, absoluut. En ja. de familie natuurlijk. Ja, en familie. Ja. Mijn familie is ook vriendenkring. Ja. ja. Dus nou, dat, dat zijn dingen... Dat is die is eigenlijk wel weer heel strikt. Ja, dat voor iemand strikt. die, die ja. niet vies is van een camera. Ja. Ja, maar er zijn, er zijn grenzen die ik voor mezelf trek. En, en die ook... Uh, ja, waar ik ook behoefte aan heb. En een onderwerp waar je ook niet, niet, niet graag over begint... Uh, waar we jou ook eigenlijk niet zo vaak over horen... is het onderwerp de liefde. Ja. Is dat ook, hoort dat ook tot het terrein waar je ja, liever ja, niet ja. over praat? ik had laatst een, een interview met een van de bladen... En uh, dat zou gaan over uh, de aankondiging van de nieuwe serie. Hè? Vrijdagavond, uh, kwart over tien, uh, Nederland 1. <lacht> ja, ja, ja. ja, we hebben het hoor. Erika, Erika op reis. En, uh, <lacht> en uh, toen begon die toch weer over van... Uh, ja, je hebt geen levenspartner en zo. Dan denk ik van... A, dat was het onderwerp helemaal niet. Nee. En, en B, ja, ik heb het al zo vaak gezegd. Ik heb een een mooie liefde gehad. Ik heb twee prachtige zonen. Ik heb twee prachtige schoondochters. Ik heb twee heerlijke kleindochters. En uh, ik deel mijn, mijn emoties en mijn liefde en mijn warmte met heel veel mensen. En ik krijg ook heel veel liefde en warmte terug. En verder gaat het niemand wat aan. En dat vind je dus, het ergert je ook bijna. Ja, het ergt me ook, ergert me Maar ergert het al als ja. ik nu net, toen ik nee. net het woord liefde in de mond nam. Ne? Nee, nee, nee. Dat, dat mag, dat, dat kan. Mag. Ja, dat mag. Maar ik moet er niet over doorgaan zeuren zeuren. Ja, ik, ik, vind het, ik vind het prima als het gevraagd wordt. Ik vind het... Vanzelfsprekend dat ik dan mijn grenzen neerzet. en dan, mm -hmm. dan moet het ook afgelopen worden. Gerespecteerd worden, zijn. Ja. ja. Wouter, je zoon. Ja. heeft een beetje over losgelaten. Moet ik toch? Echt waar? Ja, niet zo heel veel hoor. Maak je geen zorgen. <laughs> Voor mijn moeder is er nooit meer een andere liefde gekomen. Ik denk dat haar bekendheid daar een rol in heeft gespeeld. Het is als je bekend bent soms lastig om de ware bedoeling van mensen te achterhalen. Nou, dat is, dat is wel waar, ja. En dat heeft vast wel. Dat heeft vast wel meegespeeld. Maar um, kijk, iedere, iedere BN'er weet dat je, dat, je, dat, dat je kennelijk mensen aantrekt... die dat meer doen omdat je, omdat je bekend bent, of weet ik veel wat... Dan, dan dat het echt om jou zelf gaat. Roem erotiseert. Precies, precies. En, en, en mijn grote liefde, die leerde mij kennen, ik was een Olympisch zwemster... en die had nog nooit van me gehoord. Nou, dat is een mooi uitgangspunt. Ja. Zie je niet? Ja. Nou, dan denk ik toch weer aan, uh, aan die... Wat was dat Een geitenhandelaar van 70 in Oman? Of? Ja, ja, ja. ja. Een uh, Be Bedouin uh, ja. van 70 die de komende uitzending te zien is. Want die wou graag met je verder. Ja. Maar Heb ja. je nee gezegd? Die ja. kennen jou niet van nee, tv. Ik, ik dacht eventjes van zal ik er een strik om laten doen... dan zal ik een mini? <laughs> maar het nee, maar praat is heel moeilijk. Ja, het praat is Het gesprek was niet echt leuk, nee. Uh, het is, het is eigenlijk voor, jou, voor de mensen om je heen, als ik het goed begrijp... is het een onderwerp, maar voor jouzelf is het geen onderwerp? Is het, het geen onderwerp, nee. Is het ook gewoon nee. case-closed, uh, einde oefening? Uh, het, het is niet zo dat ik denk van... nou, uh, ik, zou het niet leuk ik, ik zou het best leuk vinden als ik, als ik iemand zou ontmoeten... maar dat moet dan echt gewoon zo vanzelfsprekend zijn. Ik ben er niet voor naar op zoek... Ik mis het ook niet. Ik denk ook wel dat ik bijna een geboren vrijgezel ben, zo langzamerhand. Ja, leef je ook zo? Vind je zelf? Ja, ja. ja. ja? Ik, vind het, ik vind het heerlijk om ook alleen te zijn. Maar je leeft volgens mij ook wel een beetje vanuit de koffer... of vanuit de tas of vanuit nee, het nee nee, nee, nee, nee. Ik ben ook aan het kokoelen. Ik, eh, ik vind het heerlijk. Ik heb, ik heb thuis allerlei... Het gaat dus niemand wat aan, maar ik heb thuis allerlei... hele leuke kleine spulletjes en zo. Bon? En, ja. Nee, okay, ik ben ja. echt, het is eigenlijk best jammer dat we niet sfeer... bij jou thuis mogen komen. Nee, maar ik ben heel sfeergevoelig. Ja, ja en je zorgt gewoon goed voor jezelf. En het, Er is één punt, zegt tv-criticus Jean Pierre Gelen die wij vandaag gesproken hebben... van de Volkskrant is die. Ja, okay. Die heeft ook naar je programma gekeken. Die, die vindt het een enorm aanstekelijk programma. Ja. Die zegt, maar het ene uh, ding in haar leven is mislukt. Dat is dat dieet waar ze mee op tv verscheen... en een boekje over schreef. Het ja. leek bijna een zakkenvulletje... omdat ze daarna gewoon weer dikker is geworden. Het is het enige smetje op haar blazoen. Ja, zo is het. Het is hard commentaar, maar toch. Ja, Wat nee, vind dat je dus, daarvan? Is ja, nee, het is, het is gewoon waar. Kijk, op een gegeven moment heb ik besloten om aan dat dieet te beginnen, want ik had last van mijn knieën. Um, en uh, ik ben ontzettend, ontzettend blij dat dat gelukt is. Ja. Ik ben ook door een heleboel mensen toen geholpen. Um, toen vervolgens kwamen er weer andere dingen als prioriteit bij. En uh, ja, dan, dan ga je je niet meer zo focussen. Kijk, het, het moet ook geen, geen, geen dwang voor je zijn. Mm -hmm. Geen neurose. Mm -hmm. Ik ben er niet mee bezig, ik ben op dit ogenblik met hele andere dingen bezig. Maar ik heb er wel één ding van geleerd en dat, dat zal je zien als ik nou weer, weer een poosje thuis ben. Ik heb wel de indruk dat ik het goed onder controle kan houden. Dus als ik nou zeg van nou ik wil uh, in, in, in, uh, in november, december krijg ik dus een tweede nieuwe knie. Ja. En uh, als ik dan zeg van nou ik wil dan uh, goed in conditie zijn, en zo, dan lukt me dat ook. Ja, dus die wilskracht, want de, de, dat is grappig. Peter Smit schrijft ons hier nu over waar is die bekende wilskracht als het dit onderwerp aangaat? Ja. Uh, die is er wel. Nee, de, de, het is niet alleen wilskracht. Het is ook je ergens helemaal op focussen en mee bezig zijn en, en uh, uh, hoge prioriteiten aan stellen. En ik heb nu andere prioriteiten. Vind jij het vervelend? Want vind jij het eigenlijk vervelend dat men praten over je dieet? Nee, want ik heb dat natuurlijk voor een deel ook zelf uitgelokt. En uh, toen, werd, toen werd je, je, je omvang werd in één keer een gespreksonderwerp ja, bij de koffiepot. Ja, nou sterker nog, ik heb, ik heb er een boekje over geschreven. Omdat allerlei mensen... Kijk, voor mij was het noodzaak. Ja. En allerlei mensen die, die toen zagen hoe ik was afgevallen... Er de, de, de is zo'n zo dramatische uh, probleem voor een heleboel mensen om, om te dik te zijn... Die, die, die mailde mij in, in honderden mails van, van hoe heb je het gedaan? Ik wil het ook. En, ja, en, en Ik vond dat ik ze een antwoord moest geven... maar ik kon ze echt niet allemaal persoonlijk beantwoorden. Ja. Toen dacht ik, daar schrijf ik mijn boekje over. Nou, op het moment dat je daar een boekje over schrijft... Um, um, richt je die aandacht nog veel meer op het fenomeen dat je zo bent afgevallen. ja Je bent een vleesgeworden dieet. Absoluut. En, dan, en, en als het dan eventjes tegen zit dan gaat iedereen ook om verklaringen vragen. Tuurlijk, is en, het zo. Is en vind zo? je dat dan, want dat lijkt mij dus persoonlijk... een hele nare kant ja, van nee. Erika Terpstra zijn. Nou, kijk, het is nooit agressief. Nee, het is nooit agressief. En het is, het is soms ook wel geestig ook. Dan doe ik boodschappen en dan loop ik achter mijn boodschappenkarretje... en dan krijg ik bijvoorbeeld gasten te eten. Dus er ligt er nogal wat in. En is er is altijd weer iemand die erin kijkt en zegt van... hé hey, Terp, dat is niet goed voor je. Echt waar? Ja. Oh, ik zou daar helemaal <laughs> gek van worden. Dat, dat je dat aan kan. Baal je daar nou nooit eens van? Nee, want het is niet. kwaadaardig. A. Het is niet kwaadaardig. En B. Het is niet. Um, uh, uh, iets wat, wat. te maken heeft met jouw integriteit en. en, en met jouw. Met, met jouw wezen. Je voelt je niet echt aangevallen? Nee, het is, het is gewoon. Het gaat over de verpakking. En. Um, en, en het spijt me als ik mensen daar. Uh, in teleurstel, maar. Uh, ik het denk komt dat... ook allemaal wel weer goed, hoor. We zo eens. is het. Uh, Suzanne schrijft ons. Lieve Erika, ik ben gisteren bij mijn oud-tante geweest... die helaas waarschijnlijk nog maar korte leven heeft. Maar ik moest en zou opzoeken wanneer je programma weer was. Op vrijdagavond dus. Want alleen van jouw programma... komt er elke keer weer een grote lach op haar gezicht. Zij geniet daar zo van en spaart haar energie... om die avond weer op te blijven om je programma te bekijken. Geweldig. Dank je wel, schrijft Suzanne. Ach, lieve Suzanne. Ja, dat door is haar, Doe haar mijn hartelijke groeten. We hopen dat de oud-tante oud -tante, dit hoort. Dag lieve Erika, wat is het toch een heerlijk uw levensenergie te voelen. Zo inspirerend voor elk mens. Dank u wel, ga zo door. Hartengroet, Irene. Nou, kortom. Nou, Irene zal het dus niet erg vinden dat ik weer wat dik heb gevoeld. <lacht> Wij leven daar allemaal mee. Dank wel, Irene, voor de moeite. We gaan niet meer zeggen dat het vrijdag op de televisie is. Erika gaat nu werken aan haar tegel. Daar komt een ja. lijfspreuk of een motten op te staan. En kan, geeft dat mij de gelegenheid om te zeggen dat zometeen twee dingen komt. En daarin oud-politicus Cars Veling, die sinds 2011 directeur van ProDemos is, het Huis voor de Democratie en de Rechtsstaat. En uh, Margreet Rijntjes, de presentator van het programma, praat met Kars Veling over de verkiezingen en het belang van de democratische rechtsstaat. Zometeen na acht uur hier op Radio 1. Het wordt een ongelooflijk spannende avond met verkiezingsuitslagen Voeten op de bank, we gaan wel kijken, hè, Erika? Absoluut. Bij jou thuis of bij nee, mij nee, thuis? Nee. <laughs> ik, ik ga naar de, uits, uits, de uitslagen aan. De uitslagen aan. Oh, je gaat echt naar de officiële. Ja, ja. Oh, leuk. Lisbeth List hebben we ook nog gesproken. Lisbeth, ja. is een hele lieve, hele lieve vriendin van me. Ja, dat jullie. Uh... Ja, maar nee, wat komt er op de tegel? Daar gaan we naartoe nu. Erika Terpstra, schrijft op. Ik schrijf op: creëer je eigen uitdaging en geef je leven kleur. Kijk. En dan als ondertitel, geluk zit niet... In een klein boekje. Nee, zit niet in een pondje minder. Zo, dit is haar repliek. Het gaat ook niet gerekend op een haiku of zo, hoor. Nee, Ik wist wel dat je met een behoorlijke stevige... Het zijn eigenlijk drie tegelteksten op één tegel. Maar het was een grote tegel. en meeslepend leven, Erika <laughs> Tertra. Leuk dat je er was. Dank je wel. Dank je wel voor dit gesprek. Dank mevrouw Terpstra. Dit was aflevering 2502. U kunt nog stemmen. Tot morgen. En wij zijn benieuwd hoe het land er dan uitziet. Radio 1. Kunststoff. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Diederik Samson, goedemorgen. Uh, Goeiemorgen. Jeroen Brinkman, goedemorgen. Goedemorgen. Alexander Pechtold, hoe is uw gevoel na, na gisteravond? Emiel Hoemer, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe heeft u geslapen? Mark Rutte. Hoe bent u wakker geworden? Uh, met u. Het heeft toch ook iets, iets oud-Hollands, hè? De stembussen, de papier, die geur van dat rode potlood. S ochtends van 6 tot half 10 met Marcel Oosten en Lara Rentsen. En smiddags tussen half 5 en half 7 met Tim Overdiek en Lucera Carrasso. Wij staan nog steeds buiten met een verslaggever van de nos. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 De mensen die van dieren houden, B.A.V.A.R. Uw oude parketvloer weer als nieuw? Kijk op Bruinzeelparket.nl B.A.V.A.R. Bij de dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden, B.A.V.A.R. We zitten al in de 70ste minuut. joh, dat is een flinke overtreding. En jou twee keer geel.